De met Pepijn Schoneveld wordt mede mogelijk gemaakt door Pepijn Schoneveld. Kijk op pepijnschoneveld.nl voor meer informatie of volg hem op Facebook en Instagram. U kunt zich ook abonneren op deze podcast, zodat iedere nieuwe aflevering vanzelf wordt geladen. De stoelen kraken weer natuurlijk. De, de stoelen maand. kraken, shit plakt. Shit de, plakt. De, die gaat de, plakken, je moet er van die af. Oh. Wacht, ik pak een ander stoel. Oké. Okay. Hallo, mijn naam is Pepijn Schoneveld en u luistert naar Pep Talk. De podcast waarbij ik praat met comedians, cabaretiers, kleinkunstenaars en andere humoristen. Vandaag is mijn gast René van Meurs. René werd in 2007 lid van het comedygezelschap Comedy Train, is daardoor vaak in weer te zien. Won in 2012 kamaretten en werd dit seizoen genomineerd voor de Nederlands Hoop met zijn derde cabaretvoorstelling Ik Beloof Niks. Hij schrijft columns voor de radio en grappen voor Dit als Het Nieuws. Maar ik ken hem vooral omdat we sinds kort vaak op een terras in Amsterdam schuilen... voor de door ons zo gehate zon en hitte. Uh, ik dacht, ik zat te denken, waarom uh, nummer je je shows? Waarom zeg jij, uh, uh, ik ben nu bezig met show 4 en niet ik ben bezig met... Met mijn vierde programma? Met, nee, maar met, uh, als ik spreek, uh, zeg je, ja in show 3 zei ik dit en dit. Waarom zeg je niet... In, mijn laatste, in de show die zo en zo heet. Ik weet het, ah, ja. Nou zie je, dit is exact de reden. Volgens mij heb je het antwoord al gevonden. Oh, ja. dit is het antwoord? Dit is het antwoord. Omdat titels van programma's, ja volgens mij doen die er helemaal niet toe. Weet jij hoe mijn drie programma's zijn? Nee, weten? maar dat weet je zelf toch wel. Want je weet toch waar je met, in je hoofd mee bezig was. Ja, zie jij als ik... zie shows als nummers? Ja. Zie jij het werk als nummer? Zeker. Echt? Ja, maar als ik tegen jou zeg, in, in Voor de Storm had ik het over dit. Weet jij dan of het show 1, 2 of 3 was? Nou, dan heb je toch in je hoofd duidelijk... Uh, ja, voor wel, de storm maar... ging heel erg over de storm in mijn hoofd. Of, voordat het misging. Dus, ja. dus toch. Ja, oké. Okay, maar dat, maar dat weet, weet ik dan, hè? Oh ja. En degene met wie ik praat heeft. Van oh, je, degene, je, nee. doet het, je doet het alleen voor de ander. Ja. Weet je, weet je mijn, hoe mijn vierde programma gaat heten? Nee. Nummer vier. Echt? Ja. Waarom? Omdat je dit dus doet. Om de, omdat ik onder andere dit doe. Ik had gehoopt dat ik hier kon betichten op artistieke uh, onverschilligheid. Um, ik, ik weet niet zo heel goed wat dat betekent. Nou, artistieke onverschilligheid dat, het je, dat je het gewoon voor het geld doet. Dat het je niet uitmaakt. Ja, maar ja. Nee, ik, <laughs> dat, is wel, dat is deels ook wel waarom ik het doe. Is dat zo, ja? Ja, deels wel. Voor het geld? Ja, tuurlijk. Voor, ja, nou ja, nu... Uh, ja. Ja, voor het geld. Maar dat is meer omdat ik ook moet, moet leven en moeten eten... en alle leuke dingen moet doen. Ik, moet, ik lunch drie keer in de week met jou bij de Cottage... Dat is niet gratis nog. Dit gesprek is gesponsord door de cottage. Nee, was het maar gesponserd. Oh, ik kon ja, hem een scone halen straks. Oh. Um, dat een... Je zit daar... Nee, het plek... is... nee deels, deels voor geld. Ja, deels voor geld. Maar natuurlijk ook omdat, omdat het het enige is wat ik kan. Ja? Dat is ook maar je hebt bedrijfskunde gestudeerd toch? Facilitair management. Ik kan heel goed secundaire arbeidsprocessen stroomlijnen... zodat het primaire arbeidsproces gewoon door kan gaan. Dus dan, dat, dat kan je wel? Ja, ja. Dat, zo, dat kan je wel Wat nee, Ik bedoel, suggestief nee, Van grapjes hebben, ik heb je nee. nog nooit op een goed cabaret kunnen betrappen Nee, ik bedoel, je zegt Ik kan niks anders dan grapjes jij ja, noemt het mm. sowieso als grapjes maken Daar wilde ik het ook over Komt, hebben ja. Maar um, ik bedoelde ermee te zeggen Dat jij uh, wel uh, iets anders kan dan cabaret. Ja, ik heb, maken. Ik, heb een, ik heb een VWO en daarna een HBO diploma gehaald En toen uh, Toen dacht ik, nu is het, nu is het klaar ja. Nu ga ik leuke dingen doen en dit, dit, dit vind je het allerleukste. Wat dit het is. vind ik het enige leuke. Dat, is, dat, dat vind ik ergens heel eng, ook hoor. Dat dit het enige is waar ik echt blij van kan worden. Waar word je het meest blij van? Het schrijven of het optreden zelf? Het spelen. Het spelen. Ja, ik vind schrijven vind ik de hel. Oh ja? Dat vind ik echt verschrikkelijk. Omdat. Oh, ik heb dus voor, voor show drie. Voor, voor de. Ja. Ik beloof niks, sorry, ik zal in titels... Uh... Nee, hoeft niet. Zal ik, uh... ik, vond het gewoon, ik ben een interviewer hier, dus ik, ik, ik dacht gewoon... Nee, oké, okay, maar ik merk dat je, dat je er moeite mee hebt als je Nee, hebt. ik heb er totaal geen moeite mee. Ik vond het alleen interessant. Ik ken niemand namelijk die zegt in show 3 of in show 2. Toen dacht ik, wat, zou, wat, uh, wat betekent dat? Maar ik heb het antwoord al gekregen. Ja, ik, je, ja, doet ja. Het, je doet het omdat het uh, niet uit... Uh, niet. Ik doe het omdat, het omdat het me niet zoveel uitmaakt, nee. nee. Um, heb jij ook, um, uh, dat moest ik net aan denken, ik heb, ik, ik, een tijdje geleden speelde ik... en toen keek ik op mijn uh, horloge en toen ja. zag ik dat ik nog een kwartier moest spelen. Toen dacht ik, oh shit, over een kwartier begint het echte leven weer. Oeh. nou je dat uh, ook? Nou, ik, ik, ik, speel, ik speel nooit met een horloge om. Want, want Jan-Jaap heeft mij ooit geleerd, Jan-Jaap van der Wal, op het podium bestaat geen tijd. Oh ja. heeft hij ooit gezegd. En maar het, toch doen alle shows ongeveer een uur en twintig minuten. Exact 90 minuten, twee keer buigen, bosje bloemen heel gek, en dan weer geen huis. tijd. Maar ik vind het ook een slecht teken, omdat dat dus betekent dat je, als je aan het spelen bent en beseft over een kwartier begint het echte leven weer, dan zit je ook niet heel goed in, in het moment van wat je aan het maken bent. Nee, ik zie dit in het echte leven niet goed in het moment. Ja, nee, maar dat is iets voor een of hele andere wel. podcast Nee, maar ik bedoel daarmee te zeggen dat ik uh, me tijdens het optreden me het lekkerst voel Omdat ik één focuspunt heb ja, maar het toen zag het... ik toevallig dat ik nog een kwartier moest En toen dacht ik, oh Ja, en dan ben je er meteen uit Ja, op dat moment, ah, zeker als ik op mijn horloge kijk En, en ik, ik ja. denk, ik denk nog een kwartier Dan ben ik niet in het moment, nee zeker ik probeer, ik pro, het, het lukt niet iedere avond, maar ik probeer wel iedere avond Exact die voorstelling weer helemaal te beleven Ja dus alle gifbekers die in de show zitten moeten weer leeg. Alle geluksmomentjes, daar moet ik me weer aan optrekken. Ja. Alles moet weer oprechte verbazing worden of zo. En dat, dat lukte ik ook niet altijd. Maar daardoor heb ik dus niet, zoals jij net zei, dat ik denk... Oh shit, over een kwartier uh, moet, ik weer, uh, moet ik weer de realiteit in. Je denkt niet tijdens de spelen, wat is dit toch leuk? Ik denk wel, als ik oploop, wat jammer dat het maar anderhalf uur duurt vanavond. Oh ja, dat ja, wel. Dat heb ik wel. Dus jij zit veel beter in het moment dan ik? Nou, ja, weet ik niet. Het klinkt meteen heel... Ik denk heel zweverig of zo, maar ja, ik merk gewoon dat, dat, dat mijn realiteit, zeg maar de, de echte wereld, als we het daarover hebben, ik heb daar geen grip op. Nee, je hebt en, geen controle. Nee, en, en op het podium exact. kan ik alle deurtjes ja. openzetten en is het, is het verhaal van die avond, is het verhaal of ja, zo. ja ja en, en daarbuiten, ik functioneer dus ook niet zo goed in het echte leven. Ik kan heel goed doen alsof. Ja. En, en daar zijn we allebei vrij goed in geworden. Um, ik kan heel goed doen alsof alles goed gaat. Of ik kan heel sociaal wenselijk gedrag vertonen en ja. zo. Dat lukt. Ja. Maar ik heb geen controle. En dat vind ik, dat vind ik belangrijker. Ik wil net even geld, maar dat vind ik belangrijker nog dan geld. Je wil controle hebben. Dat ik de baas ben over ja. mijn leven die 90 minuten. Ja. Um, Want ik heb. Jij zei net, ik probeer dit te betrappen op artistieke onverschilligheid. Ik ben niet. Ik ben niet een kunstenaar. Dus ik kan niet, als iemand vraagt, waarom sta je op het podium? Ik kan niet zeggen, ik wil mensen iets meegeven. Of ik wil de wereld verbeteren. Of nee. ik, ik, ik heb geen maatschappij-kritische vinger of zo. Nee. Dus ik heb. Maar en noem je het daarom ook grapjes maken? Je zegt altijd: ja. ik ik, op je Facebook staat, ik doe dingen en dan doen jullie hahaha. Ha, ha. Ja, dat klopt ja. Uh, en je zegt: ik maak grapjes. Ja, grapjes ik, voor geld. Grapjes voor geld. Ja. Dus jij ziet het echt als grapjes maken? Of zie je het als: dit, dit moet ik zeggen, dit is mijn. Dit is wat de EIO Nee, hey, oh, Absoluut. Nee. Oh, hey, zijn, die, die grappen die hebben allemaal een emotionele lading. Of ja. zit allemaal, daar heb ik onwijze band mee. Maar het zijn wel maar grapjes. Ofzo. Het, is niet, het is niet dat ik na die, na die anderhalf uur. Of na dat kwartier in toenlaar, Of waar ik dan ook speel. Na afloop denk: Oh, ik hoop dat mensen dit onthouden hebben. En dat ze morgen in de supermarkt vegetarische tofuballen kopen. In plaats van scharrekkend. Weet ik veel wat voor. Ik heb, want daar ben ik helemaal niet mee bezig. Nee, nee, nee. Ik, ben in mijn... ik probeer dus er zo echt voor te zorgen dat, dat wat er op het podium uit mijn mond komt, dat dat ook is wat ik in die realiteit dan denk of Dus ja. ik probeer wel de echte wereld te vertalen naar. Maar waarin. je schrijft naar de grap toe? Um, komt de, uh, doe je eerst. Je zegt grapjes maken, dus dan yeah. zie ik voor me dat jij thuis gaat zitten en gaat, de, gaat zitten en denkt: <laughs> Ik ga grapjes maken. Uh. Uh, of ja. valt je iets op? Of hoe... Ja, ik, ik, ik werk helemaal niet zo bewust of zo. Dit, want dit suggereert echt dat ik, dat ik een hele bewuste schrijver ben die gaat zitten. Een soort Seinfeld en... zie ik voor. Oh me, man. Alles, nee, uh... helemaal niet. Ik ben niet zo methodisch. En, ik ben niet zo... en niet methodisch, maar ik bedoel meer technisch gezien. Uh, als je zegt ik maak, uh, ik maak grappen, dan, dan is dat wat je doet, toch? Of niet? Ja. Dus je denkt naar de grap toe als je schrijft. Ja, ik, ik weet niet hoe dat werkt. Ik denk automatisch in grapjes. Ja. Alles, bij alles wat ik zie of wat ik denk... denk ik, oh wacht, het zou leuk zijn als ik... Of dus, dus het is niet dat ik ga zitten en denk, oké, okay, dus ik moet een setup en dan een punchline. En dan schrijf ik daar zo naartoe en dan heb ik een grapje. En dan maak ik er nog drie over dat onderwerp en dan heb ik een blokje. En dan maak ik nog een paar blokjes en dan heb ik een half uur. En ja. dan doe ik dat keer drie en dan... Dat niet. Nee, en, en, en er ontstaat bij mij ook heel veel op podium. Dus ik heb wel vaak een idee waar ik het over wil hebben. En dan loop ik op podium met dat idee en dan vertel ik dat. En dan gaat dat blijkbaar ineens, misschien door die controle die ik daar wel heb en in het echte leven niet... Gaat een deurtje open waardoor ik kan denken. Oh, dit zou leuk zijn. Ja. Of dit zou nog, voor mij kan dit er nog bij. Ja. Ik moest het uh, aan denken dat wij een tijdje geleden uh, zaten wij met z'n tweeën en vier vrouwen s'avonds laat op een terras. En toen waren wij uh, de clowns uit aan het hangen. Eigenlijk waren we aan het optreden met z'n tweeën. <laughs> ik weet niet of jij het nog kan herinneren, want je was vrij dronken. Maar... De, uh, nee, dat weet ik nog niet. Ja. En toen uh, waren wij een soort. Dat vond ik zo typerend: waren wij een soort clowns aan het uit. Uh, en wij etaleerden onze onzekerheid. We waren alleen maar. Uh, uh, ja, het waren allemaal grapjes die ten koste gingen van onszelf. Van onszelf, exact. Ja, wij, wij, wij, wij, ja. En zij moesten daar heel hard om lachen. Ja. En, maar toen kwam er op een gegeven moment een macho-man bij zitten. Ja. En Met zijn spijkerjackie spijker En die had nee, geen zon. enkele uh, um, onzekerheid. Nee, nee, nee geen... hij was. En was toen geen... klapten wij allebei. Wij wisten niet hoe we daarmee ja. om moesten, moesten ja, gaan. Dat klopt, ja. Is dat wat daar gebeurde? Ten eerste wil ik weten. Uh, hoe is dat uh, in Toemen? Want dat zijn volgens mij allemaal stoere gasten. Ja. En ik wil weten, is dat ook wat wij dan zo lekker vinden op het toneel? Omdat we daar onze onzekerheid en onze zelfspot in de etalage ja, mogen. Ja, nou dat heb ik dus. Dat, om met het laatste te beginnen. Dat, dat heb ik een soort echt vrij recent pas ontdekt. Dat als ik gewoon eerlijk ben over hoe het met me gaat, en als ik gewoon kwetsbaar ben dat er altijd mensen zijn die zich of daarin herkennen of die denken... Jezus, wat mooi dat iemand zo eerlijk kan praten over wat hij doormaakt... of waar hij uh, mee worstelt. Ik mag hem nu al, of zo. Mensen, ja. mensen tillen je eigenlijk op uit je onzekerheid... als je er gewoon eerlijk over praat. En dat is wat, wat die avond ook zo leuk maakte... waar wij heel druk... Jij was ook wel je best aan het doen. Ja, maar ik stond ze gewoon aan En ik had net al gespeeld, dus ik was al een beetje eigenlijk ja, Ik de moest ik, ja, ik wilde nog optreden ja, en, en, uh, Maar wat, wat daar zo goed was, is dat wij inderdaad gewoon grapjes maakten ten koste van onszelf Of van ons verdriet, of van onze, van onze uh, littekens op onze zielen ja, jij, noemt het, jij noemt het grapjes maken, maar ik, ik ging gewoon ja, mezelf jij, kapot maken Ja, jij etaleerde je talent ik etaleerde <lacht> Nee, <lacht> ik etaleerde mijn onzekerheid En mijn, ja. kijk eens hoe treurig ik ben uh, ja, maar, maar dat wordt dan dus komisch. Ja, het wordt komisch, ja. Omdat, ja, omdat dat is wie jij bent, omdat ja. dat is wie, wie ik ben, hoe wij, hoe wij in elkaar zitten. Dus dat werkt dan meteen. En die gast die erbij kwam zitten, die had nul. Ja. Die had geen pijn, die had geen schade. Waarschijnlijk was zijn jeugd fantastisch en ja. heeft hij een goede baan. En hij vond alles raar, want ik vroeg aan hem, mag ik even je... Ik wil ook een spijkerjasje. Mag ik even je wat, spijkerjas wat ik een super eerlijk aantrekken? Eerlijk moment want die vond, wil ik even passen. En toen zag je hem zo kijken. Toen even. maakte hij nog een grap. Toen zei hij: Wil je mijn onderbroek ook? Nou ja, toen stierf er een testikel in mijn lichaam. <laughs> die enige die je nog had. <laughs> die eten die ik had. <laughs> en, uh, uh, maar dat vond ik gewoon uh, typerend. En um, hoe is dat in Toemler? Want dat zijn allemaal. Ja, Toemler is een. Uh, Tenminste, is een... als het op het toneel staan, niet. Maar daar. Apenrot. Een Aperot ja, toch echt. Uh, het... Hoe gaat een, een ginger loser daarmee om? Uh, ik, uh, ik vind het ook moeilijk. Ik ben ook, ook zachter dan de gemiddelde stand-up comedian. Ik ben ook uh, kwetsbare. Ik ben, ik, ik ben ook wel een. Uh, ik ben gewoon een vrij fragiel mannetje. En, en als er dan hele grote ego's en dergelijke. Ik ben ook nooit de meest luidruchtige aan tafel. Ik ben ook niet de grappigste. Ik heb ook niet zo'n. Uh, ik heb ook die behoefte niet. Ik heb het een paar keer geprobeerd. En dat werd dan heel gênant. Dat ja. je dan zo met een club comedians om tafel zit. Dat iedereen grapjes opgooit. En dat je denkt, oh ik heb ook iets. Ja. En ik, ga nu, ga ik, het, ik ga het nu zeggen. En ja. dat iedereen een soort, nou oké. Okay. Dat was René, die moest ook weer meedoen. Dus um, nee, ik vind dat wel lastig. Dus ik ben, ik, ben, um, ik ben niet zo vaak in Toemler meer. Omdat ik ook merk dat ik spelen in theater veel fijner vind dan spelen in Toemler. Heeft en te maken met het feit dat ik in het theater anderhalf uur kan bepalen wat er gebeurt. Uh, dat het helemaal mijn verantwoordelijkheid is. Dus dat, ik vind die druk heel lekker... Dat, dat zoveel mensen aan mij hebben opgehangen... dat ze een leuke avond willen. Um, het heeft ook te maken met dat ik heel veel in theater ben... en uh, dus niet zoveel vrije avonden heb. Ja. En dan denk ik... oh, ik heb een vrije avond. Dan vind ik eigenlijk wel fijn om nu even op de bank te zitten. Ja. Dus dan blijf ik gewoon thuis. En ik ga ook gewoon kopje onder in, uh, in het testosteron. Ja. In in het En je hebt daar nu een vorm voor gevonden... dat het je niet meer zo raakt? Of dat het... Nou, ik, heb, ik ben heel erg, ik heb heel erg besloten dat ik uit dit vak wil halen wat er voor mij in zit. Ja. Um, en op welke manier, dat, blijkbaar wat voor mij de manier is, is thuis, uh, een soort alles voorbereiden, uitdenken, maken, dat in Toemler spelen en het echt zien als een werkplek. Ja. En, en, niet, um, en niet als een wedstrijd ook na afloop of zo. Ik, ik, ik ging toen tijdens kamaretten, vond ik ook heel zwaar. Dat je dan ineens in een, in een wedstrijd zit. Ja. Wedstrijd de leukste zijn. En ik, ik wil die wedstrijd niet spelen. Want ik, ik, ik, want ik weet, ik, punt één, ik weet dat ik hem niet win. Ik weet dat ik niet de leukste ben. Of in ieder geval niet binnen toen maar. Um, maar ik vind wel dat ik, dat ik een plek heb op het podium. Ja. En dat is dan heel fijn dat dat daar kan. En wat ik verpand vind is, je zegt ik, uh, aan het begin: ik ben geen kunstenaar, ik maak mm. grapjes. Uh, uh, maar toch voel ik altijd dat je wel je wil wel serieus genomen. Ik zei laatst tegen je, omdat je genomineerd bent voor de Nederlands Hoop. Oh, ja, ben ik, ja, dat is waar, Dat ja. uh, Ben jij? <laughs> ja, dat ben ik. Oh, um, ik, nee, ik had die heel erg nodig, die nominatie. Nou, en toen zei ik, nu mag je niet meer zeggen... dat je niet serieus wordt genomen door het... De, ja, door het vak. Door dat, de, de cabaretpolitie. Ja, ja, ja. Dus dat vind ik altijd uh, frappant aan je. Aan de ene kant doen je in rapjes maken en... Uh, ik ben geen kunstenaar. Aan de andere kant wil je heel erg serieus genomen worden. Is dat zo? Ja. Maar um, we moeten niet vergeten dat grapjes maken ook een vak is. Want, de, de, de, want we kunnen, je kan inderdaad zeggen... Oh, René maakt grapjes. Dat is hetzelfde als uh, het, zeg maar, het, het moppenhoekje in de Donald Duck. Ja, ja, ja. Maar, maar het is wel een vak... Maar, en voor mijn gevoel beoefen ik dat vak wel, wel op niveau. Maar een kunstenaar is toch ook gewoon iemand die een vak doet? Ja, maar ik vind, ik vind een, een, een kunstenaar. Um, ik, ik, heb, ik heb geen pretenties of zo. En ik heb bij kunst. En, en, en, of dat schilder of, of beeldhouwkunst is of. Uh, of schrijverschap. Ik heb daar vaak. Daar zit altijd een soort vleug pretentie omheen. Dat je iets wil bereiken bij het publiek. Ja, ja, dat je iets. Dat je mensen wil bewegen. Of mensen in. in, in... En natuurlijk, ik wil dat mensen lachen. Dus wat, wat dat betreft. Ben ik ook wel op zoek naar een soort van beweging. Maar. Ja, misschien. Misschien is een Dat is het, denk ik een goede vraag dit. Volgens mij is er een onderscheid tussen. hoe serieus neem ik wat ik maak. en hoe serieus neem ik mezelf. Ja. Ik wil heel graag serieus genomen worden. Wat ik maak, dat is in principe vrij. Uh... Jij wil als persoon serieus genomen ja. worden. René van Meurs wil serieus genomen worden. Terwijl je net zegt dat, je, dat het grapje maken ook een vak is. Ja. Maar dus ik, ben toch, je... ik ben toch degene die die grapjes maakt. Ja. ja. Die wil heel graag serieus genomen worden. En de grapjes, wat je daarvan. Daar, daar, daar, daar hoef ik niet zoveel mee te bereiken. Dus jij vindt dat zo'n prijs niet zegt. Hey, je hebt een goede show gemaakt, maar jij als persoon hebt goed, goed gedaan. Ja, nou, voor mij voelt die Nederland, want ik ga de Nederlandse hoop niet winnen, dat weet ik. Hoezo? Ja, zo. omdat de, de jongens van Roenfunk uh, of Stefano Keizers, zij hebben het theaterlandschap het afgelopen jaar een flinke schop onder de naakte bips gegeven. Ja. En ik heb exact hetzelfde gedaan als in de vorige twee programma's. Dus ja. ik ben wat dat betreft, ik ben wel iets beter geworden. Uh, um, dus ik ga die Nederlands hoop niet winnen. Maar het voelt voor mij, die Nederlands hoop voelt voor mij op dit moment een beetje als... Hé, hey, je hebt het vrij zwaar gehad uh, met Show 2. Uh, uh, met de recensies en de reacties en uh, alles daarop. Ja. Um, maar dit is een goed programma geworden. Hier heb je een duwtje in de rug. Ja. Of hier heb je een soort aanmoedigingsprijs ja. of zo. Nou, je hebt geen prijs. Nee, oh, je ziet niks. Je ziet de nee. nominatie als een prijs. Ik zie de nominatie wel echt als een prijs, ja. ja. Dat is, dat was, die nominatie was voor mij wel zo het hoogst haalbare... wat ik met dit programma zou, uh, zou kunnen bereiken. Ja. Dat is eigenlijk iets geks, hè? Dat een groep mensen... Die, die, die zeggen eigenlijk... wij hebben er verstand van... en wij zeggen dat jij een bestaansrecht hebt. Ja. Dat is super... Dat... Ja, maar het is ook... Het is, voor mij zit het niet eens zozeer dat zij zeggen dat ik bestaansrecht heb... maar meer dat ik mijn bestaansrecht dus laat afhangen ja. van die vijf mensen. En dat is toch eigenlijk iets heel ja, heftig's? Dat heel ja. ja, dat is heel snel. Ja, dat is heel snel. Waarom doe je dat dan? Ja, omdat volgens mij wil ieder mens in de kern graag bevestigd worden. Maar je krijgt iedere avond een bevestiging. Van 600 man inmiddels. Ja, maar 70 die... 70 keer op een na. Ja, maar die, uh, die bakken patat en frikandellen. En die... Die, uh, die Nederlands hoop mensen die hebben we er, er verstand van. Denk je dat? Weet ik niet. <laughs> Denk je even? De, ja, toch? Nee, ik, ja. Er nee, is absoluut verschil tussen waardering krijgen van het publiek... of waardering krijgen uit het vak. Dat, uh, dat klopt. En ik, ik kan dat verschil niet zo goed uitleggen. Het is gewoon, nou ja, je wil gewoon... Voor mij wil je gewoon langzaam... een professionele lat gelegd worden. Ja. Of zo. Ja. Je kan heel lang voetballen tegen de amateurs van VV Schipleiden... Hè? Ja. Of je kan inderdaad meedoen met Ajax En erachter komen, oh wacht, ik ben helemaal zo goed niet Ja En ik ben heel blij dat ze nu bij de Arena gezegd hebben Hey, en Evo Meers komt best wel aardig voetbal. Ja. Um, heeft het ook iets te maken met uh, Ik weet niet of je het daarop wil hebben Maar <laughs> uh, Nee, niet je recensie, hoor, daar gaan we het niet over oh, ja. Daar mag je het niet meer over hebben Nee, daar wil ik het ook wel over hebben Als je er dingen over wil vragen nou, er, zijn gewoon, er, zijn, <coughs> er zijn gewoon twee momenten uh, Waarin ik je heb zien lijden <laughs> Uh, dat was één in de documentaire over Toomler Dat Raoul Heertje je uh, aanpakt Ja uh, En twee De uh, een sterren recensie van uh, uh, God Voldemort. hebben zijn ziel uh, God hebben zijn ziel De geschiedenisleraar Ja um, en dat zijn twee nare momenten volgens mij geweest. Maar zijn dat de enige. Oh, dat zijn de momenten waarop je mijn werk werktechnisch hebt zien rijden? Ja, of dat je. Ja, dat je uh, of dat waar, waar wij het ook privé over hebben gehad, ja. over die twee momenten. Ja, ja, ik ja. heb namelijk, dat kan, moet ik even afvragen, ik heb dit jaar gewerkt met Raoul. En dit, zo werkt hij. Hij is gewoon eerlijk en hij zegt gewoon waar het op staat. Ja. En, uh, uh, hij, uh, uh, hij is heel zuiver, zuiver op de graad Zeker. dus hij zegt gewoon eerlijk wat hij zegt Patrick van der Hanenberg ah, je... maar... ik heb het nog niet gezegd dus nee, nee, nee maar dat, het kan me voorstellen als je twee keer publiekelijk als je door twee autoriteiten ja. aan wordt gepakt, wat dat wat dat met je doet uh, in het openbaar Ja, nou, dit, waren wel, dit waren voor mij wel echt twee verschillende Incident. Ja. als in. Ik bedoel niet. Er is sowieso geen verband tussen hoe Raoul mij in de documentaire aanpakte. of hoe die andere man mij aanpakte. wereld van verschillende De een wil je beter maken, de ander wil je kapot maken. Dat is exact wat ik wilde zeggen. Alle kritiek en feedback die ik van Raoul gehad heb in die docu, maar ook daarnaast, dat is allemaal met de intentie. Deze jongen kan iets. Het komt er net niet uit. Ja. Ik ga dit zeggen en dit zeggen. En ik ga proberen bij hem op deze knoppen te drukken. Ja. Zodat hij de volgende keer dat, dat wel kan. En dat is, dat is wat Raoul gedaan heeft. En daarom voelt, um, voelt die documentaire die Michiel van Erp maakte over... Uh, over comedy training, dat voelt ook helemaal niet alsof ik daar aan de schandpaal ben genomen. Nee, nee, nee, maar je vond het wel kut, toch? Tuurlijk vond ik het kut. Ja, ja, ja. Maar, maar, dat, maar dat is ook omdat het moment voor de luisteraar, uh, het is een scène waarin we uh, evalueren net na de show in Toen. Ja. Waar ik uh, het dak eraf afgespeeld heb. Ja. Het was echt, het was een fantastische optreden. Ja. Uh, en waarbij Raoul vervolgens tegen mij zei. Uh, het was hartstikke goed en je bent zeer getalenteerd. Maar ik voel niks. niks. Ja. Het doet me niks. Het raakt ja. me niet. Ik geloof je niet. Ik, ik zit gewoon te kijken naar iemand die heel vakkundig grapjes kan maken. Ja, grappen maken. Ja, ze, ja. ja maar ja. dat is ook exact waar ik me al twaalf ja. jaar op focus. Op heel vakkundig grapjes maken. Ja. Um, en dat commentaar, dat, dat is absoluut waar. En dat is super. Uh, um, dat, dat is enorm uh, uh, behulpzaam, omdat dat is wat je moet horen. Um, van inderdaad, een autoriteit die zegt uh, het kan niet. Want op een gegeven moment krijgen voor mij zei die ook, mensen krijgen het trucje door, ja. ontdekken je melodietje, ontdekken ja. De, de, ja. De, de, de, de formules. En als je daar gevoel en emotie en lading aan meegeeft, dan heb je, dan heb je gewoon een goede set. In, ja. plaats van, nou, in plaats van de moppen uit de Donald Duck. Ja. Wat ik op dat moment dus stond te doen. Ja. En dat, dat zijn dingen waardoor je groeit. Maar zoals zo'n zoals zo recensie in, in de krant, de, ja, daar ben ik niet heel veel van gegroeid. Nee? Oh, wat voelde ik me toen klein zeg. Ja. Ik moest echt huilen. Ja, dat snap ik. Ik moest zo hard huilen. Je hebt, laatst, je hebt laatst tegen mij gezegd, je mag het hier nooit meer over hebben. Nee, nee, nee, omdat het, het, het, het probleem met dat soort dingen is... en dat herken ik natuurlijk... en dat is ook, waar we het eerder over hadden... het etaleren van je onzekerheid. Je kan op een gegeven moment ook... Hé, hey, René is die eensterre een recensiejongen... die kapot is gemaakt in de volgende. Ah ja. Het wordt dan... het kan natuurlijk een soort... Um, niet zwel geworden, maar dan wordt dat je ding. Ja. Uh, ja, en jij zei toen tegen mij, dat moet je eigenlijk draaien naar, het is die gast die drie programma's, volle zalen, Nederlandse Hoop, nominatie, dat nou, zou nee, meer een soort het haakje moeten worden. Nou, of het, nee, het haakje zou moeten worden, denk ik, uh, het werk wat je doet. Hoe bedoel je dat? Nou, dat, je het, uh, dat, dat het moet gaan over, uh, over hetgeen wat je maakt. Mm -hmm. En niet over hoe, ja. hoe je kapot bent gemaakt. Ja. Maar dat is ook geweest omdat uh, uh, comedy is, is natuurlijk pijn plus tijd. Ja. Um, en ik heb, deze, ik heb de pijn van die recensie uh, veel te weinig tijd gegeven eigenlijk. Oh ja. En we zijn nu denk ik twee jaar, ik moet nagaan, we zijn twee jaar verder. Ja. En ik heb nu pas dat ik denk, ja oké, okay, dat was toen. Ja. Zo. En de afgelopen twee jaar heb ik daar uh, nog steeds wel eens wekelijks om gehuild. <lacht> Oh, joi, joi. Oh, joi, joi. Is het, heb je het idee dat je um, Ik zag je laten spelen en toen had je het over je lesbische ex-vriendin en je erectieproblemen <laughs> En dat was voor jou een grote stap volgens mij Om het om, om van Ja, ik wil wel even zeggen, ik, ik, ik, luisteren er veel vrouwen naar jouw podcast? Ik denk het niet Oké okay. ik, heb, ik, heb... ik heb nog geen reacties <laughs> Gehad okay, van vrouwen die zeiden ik voor de Jij hebt zo'n zoetgevooiste stem, wil je een nacht tegen me aanpraten? Hmm. Dat is nog, heeft nog niet plaatsgevonden. Ik ga, ik ga voor de zekerheid wel zeggen dat ik geen erectieprobleem heb, maar een erectieuitdaging. uitdaging Even Ik heb ook. Ja, oké. Okay. Nee, de, de, um, ja, dat klopt. Maar dat heeft dus ook te maken met wat ik, wat ik eerder ook al zei. Dat uh, ik heb dus echt ontdekt hoe tof het is om gewoon eerlijk te zijn. Over, over je shit, over je, je kwetsbaarheid... over je problemen, over je verdriet... over... Ja. Als je daar inderdaad genoeg tijd overheen laat gaan... want als je, als je te vroeg... Want je hebt nu geen erectie-uitdaging meer. Nee. <lacht> minder? <lacht> Een klein... Nou, maakt niet uit. La -di -di -di -di. Nee, nee, nee, minder. Niet gewoon... Niet. Dat ik dan zei, en nu niet meer... <lacht> en dan het eindmuziekje. Eind dan kom je met die klote piano... <lacht> Nee, uh, nee, nee, nee. Nou, dat doet er niet. toe. Dat laat ik dan even in het midden. Um, maar uh, wat was ik nou aan het zeggen? Oh ja, ik was heel, ik was heel, ik was heel oprecht iets aan het vertellen. En dat de eerlijkheid dat je, de vind, dat je het heel fijn vindt om, om je, eer, om ja. je eerlijkheid te ja, ja, ja, omdat um, zelfs als mensen zich daar niet in herkennen in wat je vertelt, kunnen ze zich wel herkennen of kunnen ze wel met je meeleven of met je meevoelen in ja. hoe je dat doet. Of. Um, uh, ja, voor mij is, is je zwakte of je kwetsbaarheid natuurlijk ook gewoon je grootste kracht of zo Dus hoe eerlijker je bent. Ik heb, eens, ik heb wel eens gehoord van iemand die zei... Hoe persoonlijker je programma is, hoe um, universeeler ook meteen. Hoe ja. meer mensen zich daarin kunnen, ja. kunnen, kunnen herkennen. Alleen moet je wel afstand kunnen nemen. Want anders Zeker, anders, de wordt, anders wordt het therapie. Maar even over die eerlijkheid. Um, eigenlijk ben je nu eerlijker of probeer je eerlijker te zijn... Ja. Op het, ...op het toneel dan eerst. Ja, ik ben... Ik ben uh, ...als je me zou zien als een soort... ...als een soort ui... ...dan ben ik nu iets, iets meer lager naar binnen... ...op het podium aan het laten zien. Het grappige, ik zag je optreden... ...je toon veranderde ook. Uh, binnen, binnen die Ja, ik zag, je was aan het spelen... ...en eerst ging je grapjes ja, maken. Ja, precies. Aan het begin ben ik heel triviaal. ...volgens mij heb ik dat ding gedaan over... Fietsen en een slaapbank of zo. Ja. Heel triviaal. Kijk, triviale Hele triviale grapjes die ja. in principe nul gewicht hebben, geen emotionele lading. Ja. Maar waarvan ik weet dat het lekker is. Oh, die doe ik aan het begin van de set. Ja. Want dan zien mensen: hé, hey, hij is grappig. Ja. En uh, wat fijn dat je, dat je dat opmerkt. Waarom doe je dat? Waarom, waarom nou, doe ik. Waarom doe je eerst grapjes zodat het publiek denkt: oh, hij is grappig? Omdat ik nog niet durf? Nee? Nee. Ik durf niet het podium op te lopen en meteen te zeggen... Je wil eerst een lach hebben? Uh, niet dan... zozeer eerst een lach, maar wel eerst een soort bevestiging. Ja, dat is lastig. Um, nou, ik, ik durf gewoon nog niet op te lopen en te zeggen... Hé hey, mensen, dit is het. Oh ja. Of zo. En dan... Uh, ik, eh, ik heb nog steeds het gevoel, onbewust... Het is helemaal niet dat ik oploop en denk... Oh, ik moet eerst dit ik moet doen. Maar ik heb zodra ik het podium opzet dat ik denk... Maar wat nou als ze me... Um, wat nou als ze, als ze nu al afhaken? Seinfeld zou nu zeggen... Who cares? Who cares? <laughs> ja, het is een grappig mechanisme. Het is een grappig, ik zag je laatst optreden en ik vind het zo'n grappig mechanisme. Want het is niet nodig, denk ik. Jij denkt dat ik dat, dat, dat meteen dat hele nou ja, het, schild... En, ja, en dat het dat wordt interessant in. op het moment dat je... Absoluut. Dat, maar dit ben ik zeker met je... Het wordt interessant zodra, zodra ik eerlijk ben. Ja, toen ging ik ineens opletten. dacht ik, oh, wacht eens even. Ja. Hier gebeurt iets. Maar de, en je durft dat nog niet, niet. Ik zeg niet dat ik het wel durf, hè, maar. Hey, ik, oh nee, maar ik, zeg ik, voel, wat het, me opvalt. ik voel het ook en, helemaal niet als een aanval. Ik, nee, sterker nog, ik weet exact dat dit is wat mijn volgende stap moet zijn. Ja. Ja. En zo. waarom vertel je? Ik probeer even te achter, achterhalen hoe je ja. denkt, dacht je? Het moet persoonlijker. Ik wil het over mijn erectieproblemen hebben. Uitdagingen. Lesbische vriendin, zullen we, we het daarbij houden ja, vind Ik, ik wil ja. het over mijn lesbische ex hebben ja. Of um, uh, uh, Dacht je, hier moet ik het over hebben? Nou, ik dacht vooral wat, wat definieert Mijn persoonlijkheid en mijn mens zijn Op dit moment het meest Omdat ik ben En dat zijn die twee dingen <laughs> <zijn> die twee... <laughs> Fuck you, deze podcast is klaar <laughs> Nee, uh, uh, omdat, omdat uh, nou, heel even kort dan de informatie. Uh, ik heb 2,5 jaar verkeering gehad met een meisje... waarvan ik wist dat ze lesbisch was. Uh, we vonden elkaar superleuk, dus zijn het toch gewoon gaan proberen. En nu is zij weer met een vrouw. Dus, uh, ze is nu weer met een vrouw. Um, maar, dat, maar die hele relatie en, en dat, we, dat we dat dan toch doen... of dat ik dat probeer, of dat ik dat met haar aanga... Uh, ja. en dat ik dat volhou en hoe zwaar dat is... en dat je, dat, dat je daar toch gewoon voor durft te gaan... Ja. dat zegt heel veel over hoe ik, hoe ik in elkaar zit... Um, dus het had ook kunnen gaan... Je, nu is ze toevallig, toevallig lesbisch. Maar het had ook kunnen gaan over... Ik heb een ex die, die in een rolstoel zit. Ja. Of zo, en dat is nu uit. Dan had ik daarover kunnen praten. Dat, ja. um, maar dan is dat toch het werk? In plaats van grappen maken? Uh, ja. Uh, misschien ben ik aan het groeien als artiest. Nou ja. ja dat, nou ja, dat zou ik je... Dat... dat um... Nee, je zei, dat nee, Daarin je, je, moet je jezelf uitdagen. Toch? Ja, maar dat is ook wel wat ik, wat ik dus doe. Ja. En, en, um, maar dat is, dat is ook omdat ik meer en meer van mezelf wil laten zien. En. en uh, kom, wat wilde ik nou zeggen? Je zei net iets goeds. Dat, dat, jij zei dat het, dat het meer is dan. Nou, dat is de uitdaging, toch? Nee, dat, uh, het werk is dus wat je net vertelde, toch? Het werk. Ik ben, ik ben helemaal geen goede interviewer. Ik zit je gewoon. Uh, ik stel geen vragen, maar ik zit in. Nee, gewoon dat, maar dat is het doel Ja, Je bent een uh, psycholoog, ben je. En nee. <laughs> het is een therapie sessie. <laughs> Zeker maar dat vind Nee, ik wel maar ik kan dit allemaal zeggen omdat ik je goed ken. En Zeker. Uh, um, dan is dat toch het werk? Nadenken over. Hey, ik weet niet is... wat je bedoelt met het werk. Bedoel je met het werk. Nou, wat, uh, jij, wat jij niet kunstenaarschap wil noemen, maar wat ja. ik. Wat, het vak. Ja, als oh, je het, vak. Net ja, zei, ja, okay, ja, het dat net zei. Ja, ja. Het vak is dan toch. Uh, ik denk na over. Uh, dat wat me bezig had, hey, hé, wacht eens, ik zit met deze frustratie over mm -hmm. uh, een, een lesbische ex. en ik wil dit de mensen. Uh, ik wil het hierover hebben, want ja. hier zit ik mee. Ja. Um, en uh, uh, uh, in plaats van, hé, hey, dit is een onderwerp, hier ga ik grappen over maken. Dan is, dat, dan is dat toch het vak. dat is toch ook wat Raoul dan bedoelt in zo'n documentaire. Ja, als, zeker, het, als ik het jou heb... niks doe, doet het het publiek ook niks. En... Ja, maar ik heb toch ook nooit uh, gezegd dat. Grapjes maken betekent dat je emotioneel niet geladen gebbetjes doet. Ja, maar je zei... Ik, ik ja, maak, dat is waar, maar je ik, zei ik wel... Ik maak nog steeds grapjes, alleen I, ja. hebben ze tegenwoordig steeds meer een emotionele lading of... Ah, oké. Okay. Of, of, of komen ze voort uit iets persoonlijks. Ja, ja, ja. ja dat snap ik. Maar, maar ja, misschien is grapjes maken dat, ah, ja, dat... We hebben dat... Misschien dat die definitie ook niet helemaal duidelijk is. Um, ik ben niet een... Ik ben niet een um, I don't preach, zeg maar. Ja. Snap je? Ik, ben niet een, ik kom niet als een soort... dominee mensen overtuigen maar dat, van vind mijn gelijkheid. Ja, maar dat over... vind ik toch... een misverstand in Nederland. Dit uh... wat je nu zegt. In Nederland denken mensen... of tenminste... Uh, uh, recensenten... volgens mij heb ik dit ook al eerder gezegd... want ik vind dit echt... Uh, rec recensenten... en de cabaretpolitie... Yeah. maar ook gewoon mensen... Gewoon veel mensen denken dat geëngageerdheid... Ik is... Nee, wacht, wacht, laat me uitspreken. Dat, ge dat geëngageerdheid... dat dat betekent politiek geëngageerdheid. Ja, ja. Dat het betekent... ik ja. het vingertje, de dominee... dat is niet zo. Geëngageerdheid betekent betrokkenheid. Ik ben... en je moet volgens mij... persoonlijk geëngageerd. Ja, je, ja, exact. Je moet betrokken zijn... en volgens mij is dat wat Raoul ook bedoelde in de documentaire... maar ik kan het ook zeggen omdat ik met hem gewerkt heb dit jaar... Mm. Waar, waar wat, wat hij predikt, of wat mm -hmm. hij probeert te doen bij zijn discipelen <laughs> oh nee, hij is joods, hij gelooft <laughs> met niet bij zijn minions uh, is dat je betrokken bent bij het onderwerp, dus dat, ja. het, jou iets, dat het jou iets moet doen, ja. en dat het jou moet raken en, en dat jij denkt, hier zit ik mee dat is engagement, en, ja, terwijl en wat jij dat zegt is steeds meer aan de hand nu bij mij, ja, alleen het is een misverstand om te denken, dat, daarom vind je het woord ook lelijk waarschijnlijk, dat het geëngageerdheid betekent, het, het vingertje, ja. oh mensen, ja dit stop met stemmen op de BVV. Dat is, dat is ook engagement, maar dat is politiek engagement. Ja, en wat... ja dat zit er bij mij totaal niet. Nee. lang zit het wel? Weet Even ik niet. Kijken, ik, hoor. Vind, ik vind het eigenlijk wel goed. Ja, toch? Als in, als in ik vind het heel leuk. Ik heb dat ik nog niks verteld heb. Wat zou je nog zeggen? Ja, dat weet ik dus niet. Maar, zie, maar dat, is dus, dat is misschien wel mijn probleem. Wat dan? Dat ik nooit zo goed weet wat ik nou eigenlijk precies wil zeggen. Um, in interviews daar, ik, of in je werk? In, in interviews en in mijn werk. Ik ben heel blij dat ik een regisseur heb die daar allemaal dingen uittrekt. Vertel daar eens over. Ja, te, ik heb dus uh, voor, ik heb voor mijn tweede programma, voor Even Goede Vrienden, besloten... ik ga zonder regisseur werken. Ja. En toen, toen noemde de Volkskrant mij een ster. <laughs> Zo heb ik het heel lang in mijn hoofd recht geluld Volksland punt een ster. Ja. Uh, en toen bij show 3 heb ik een regisseur in de arm genomen. Laurens Crispijn de Boer van de toneelschool. Um, Die zat parallel aan mij op de toneelschool. Ik weet niet wat dat betekent. Parallel? Nee, dat, ik, ik, nee, ik weet wel wat parallel betekent. Maar of ik niet parallel niet. trouwens. Ik, volgens mij, toen ik op de toneelschool zat... Want het zat zijn hij... twee verschillende opleidingen. Ja, regie en regie, en, ja, en, ja, en, hij, en, en hij zat en, volgens uh, mij één jaar onder mij op de toneelschool. Oh, ja. maar goed. Of op de regie. Ja. school nou, dat is, Laurens is nu mijn regisseur geweest bij, uh, bij Ik Beloof Niks, mijn derde programma, waarmee ja. ik dan genomineerd ben. En hij gaat mijn volgende ook regisseren. En wat doet hij? Heel veel vragen stellen. Oh ja? Tot op het irritante af. Waarover ja, gaan die vragen? Het eigenlijk, ja, het stomme is dus, ik, voor mijn gevoel, ik heb heel soms het idee dat ik hem betaal om aan mij te vragen waarom. Ja. Dat is eigenlijk de enige vraag die hij heel vaak stelt. En dat, en dat doet hij, maar dat doet hij precies op de goede momenten over precies de goede stukken. Dat, dus waarom zeg je dit? Waarom wil je het hierover hebben? Waarom is dit belangrijk? Als je dit zegt, dan kan dat niet. En als je dit zegt, dan is dit volstrekte onzin. Waarom is dit dan belangrijker dan dat? Waarom? Ja. Dus hij doet eigenlijk, hij stuurt mij. Hij, hij stuurt mijn filter. Ja. En, uh, en hij daagt enorm uit. Oké, okay, oh prima. Oh, nee, je hebt, okay, dus je hebt een ex die lesbisch is. En waarom is dat dan belangrijk? En waarom moet het dan? En waarom moeten we het hierover hebben? Waarom moet ik hier naar luisteren? Waarom ja. is dit? En dan begin ik te vertellen. dan zeg ik, nou, volgens mij, omdat het gaat over dit, dit en dit. Dat haal ik er totaal niet uit. Schrijf dat dan op. Ja, ja, ja. En dan, moet je, dan ben je dus hetzelfde stuk aan het schrijven, maar dan uh, gaan weer op, een, op, een, nieuwe, op dus, een nieuwe manier. En, en uh, hij geeft ook huiswerkopdrachten dan zegt hij, oké, okay, voor de volgende keer dat we afspreken... wil ik heel graag dat je een stuk schrijft over je vader. Ja. Of over, over de band met je ouders. Of over je jeugd. Ja. Ik zeg, hé, hey, maar daar wil ik het op het podium helemaal niet over hebben. Dan zegt hij, nee, maar dat moeten we eerst op papier zetten. Zodat we van daaruit misschien conclusies kunnen trekken... over waarom het nu zo en zo met je gaat. Ja, ja, ja. Het is bijna psychologisch. Is Het dat, niet uh, gevaarlijk dat hij, in gaat, dat hij in gaat vullen... dat je niet nadenkt over... hé, hey, ik wil het over mijn vader hebben, want dit vind ik belangrijk... Maar dat je het gaat hebben over je vader omdat je regisseur dat gezegd heeft? Is nee, niet... nee, oh nee, nee. Het is niet. Hij, uh, hij maakt niet de show. Nee. Het is niet dat hij zegt. Je moet het over je vader hebben en dat ik dat dan ga schrijven. Het is dat ik heel veel tekst en materiaal. En grapjes en verhalen en dingen bij hem neerleg. En dat ik dan zeg: Oké, okay, het is zoveel. Ja. Ik zie het zelf niet meer. Uh, kun jij met frisse ogen uh... kijken naar wat er nu belangrijk is? En dan destilleert hij daar... Uh, en dan ziet hij... Uh, je hebt het heel veel over erectie... Uh, ik heb er niet heel veel over. Gaat het even <laughs> over je vader hebben. Volgens mij is het een belangrijk punt. Ja, dat zou, dat zou zomaar een conclusie kunnen zijn. Ja. Ja. Er zijn veel stand-uppers... valt me altijd op... die met een toneelregisseur gaan werken. Terwijl ik kom van de toneelschool... en ben met Raoul... wat gewoon mm -hmm. een, een, een stand-upper stand is. puur een een zang is. Ja. Je ziet vaak die omdraaiing... Ik heb altijd het idee ja. dat mensen, stand-uppers of comedians... dan denken, oeh, het moet wel inhoudelijk. Laat ik een toneel iemand vragen. Is dat zo? Um, Waarom vragen ja, maar dat, ze anders? Maar, de, maar diezelfde logica zou suggereren dat jij dacht... oeh, het moet wel grappig. Laat ik een stand-upper nee, vragen. Nee, ik, ja. ik dacht, ik vroeg Raoul omdat ik dacht... ik wil meer, als, ik wil meer de toon... ...die in een comedyclub... ...ik wil, ik wil meer de, de toon die je hebt... ...deze toon die ik nu heb... Die wil yeah. ik, ...omdat ik van de toneelschool kwam... ...en dan ga je ineens zo praten op het toneel... ...en dan ga je... ...snap je? Ja. Dat is de techniek die ik heb geleerd... ...maar die werkte bij cabaret helemaal niet... Nee. ...dat is echt een ander metier... Ja. Uh, ...en toen dacht ik... ...dan moet ik iemand hebben... ...die me de toon van de kroeg... Ja. ...wat volgens mij stand-up is... En ja, stand-up is volgens mij meer... Dat is misschien een goed verschil. Volgens mij is stand-up comedy meer een gesprek. Ja. Uh, en is, is cabaret meer een monoloog? Ja. Of zo. Nou, en ik wilde dus meer... Je wilde, wilde meer, meer gesprek voeren met je publiek. En met gesprek bedoel ik helemaal niet... Dat de mensen in de zaal allemaal dingen terug, terug nee. moeten zeggen. Nee, Maar wel... Um... Maar dat het de toon heeft... Dat het niet zoveel uitmaakt... Of je op een feestje een verhaal vertelt aan ja. mensen... Ja. Of met een microfoon in je hand... Terwijl ja. mensen luisteren. De, die... Maar het, ik heb soms het idee omdat ik die andere weg bewandeld heb... dat heel veel stand-uppers die dat supergoed kunnen, die toon... dat ze denken, oeh, er moet wel een moet, soort rode draad, Ja, er moet een boog. En dat ze of, daarom ja. met toneelregisseurs gaan werken. Dat valt mij gewoon op en ik vraag me af hoe dat kan. Waarom heb jij, daar kan ik beter de vraag stellen... Jou. Heb Waarom niet, heb jij uh, een toneel iemand gevraagd? Ik heb niet, uh, niet zozeer voor een toneelregisseur gekozen... ik heb meer voor Laurens gekozen. Oh ja. Uh, en hij is toevallig een toneelregisseur. Waarom heb veel. je... Je kende hem of zo? Nee, ik kende hem niet. Uh, ik had... Uh, mijn imparisaat zei... Het zou fijn zijn als je voor je derde programma wel met een regisseur werkt. We hebben de tweede gezien. We hebben die tweede gezien. Dit nooit meer. Nee. Uh, Bedrijfskunde kan je. Precies. Grap, grapjes grapjes maken kan je. Jezus, maar, maar, maar regisseren... Uh -uh. Uh -uh. Dat zit er niet in. Dus toen zeiden ze... en Toen uh, kwam Olivier van mijn imparisaat. Die zei... Uh, mijn broer Bo... Uh, Bo Snyder ja. uh, zat met Laurens op de toneelschool. Ja. Dat zijn goede vrienden. Volgens mij moeten jullie eens een keer met elkaar gaan praten. Ik ja. ging koffie doen met Laurens. Uh, dat had ik als een afspraak van een uur in mijn agenda gezet. Ja. En we hebben toen van tien tot half vijf... ...s middags met z'n tweetjes gezeten. Ja. En gepraat over het vak en het leven... ...en wat ik wilde doen en waar ik het over wilde hebben. En, um, ik vond dat zo'n interessante of inspirerende klik... ...dat ik dacht, ik heb nog nooit een voorstelling van jou gezien. Hij had mij nog nooit zien spelen... We hadden puur op basis van die ene middag dat we met z'n tweeën hebben zitten praten besloten... volgens mij is dit een goede samenwerking. Ja, dat goed. Uh, want ik ken je totaal niet, maar ik voel me superveilig. Hij kende mij totaal niet, maar durfde alles aan me te vragen... en me op mijn plek te zetten en tegengast te geven. En toen zijn we het gaan doen. En de eerste keer dat hij mijn voorstelling kwam kijken... dat was toen nog de, de tweede voorstelling... Dat, is, dat was zijn kennismaking met, met, uh, met mij. Wat vond hij van die tweede voorstelling? Uh, hij zei na afloop zei hij, je hebt ontzettend veel talent en wat ben ik blij dat al dit materiaal weggaat <laughs> als wij een derde programma gaan maken. Want ja, Het is ja. echt zonde met wat je kan dat ja. je dan dit doet. Wat Raoul eigenlijk ook zei. En uh, toen dacht ik holy fuck iemand die zo eerlijk kan ja. zijn, dat doet enorm pijn. Wat ja. Raoul inderdaad ook tegen me ja. zei. Ja. Uh, dat doet dermate veel pijn dat ik meteen van plan ben om dat aan te pakken. Ja. En daarom werkt het heel goed. En toen hebben we uh, die de Nederlandse Open bij elkaar gespeeld. Ja. Ja, en nu zijn we samen aan het werken aan een nieuwe voorstel. Van wie heb je het meeste geleerd? Hans Simmel. Oh ja? Absoluut, Hans Simmel. Maar dat is ook de enige comedian van de oude garden... die er nog steeds, iedere week... 1, twee, soms zelfs drie keer. Ook toen hij ziek was, want hij is tijd ziek geweest. Toen hij ziek was, uh, is hij zo niet spelen, maar wel komen kijken. Oh, ja, Gewoon zijn gezicht laten zien. En dan, jongens, mag ik zes minuten? Ja, je mag zes minuten. En, dan en wat, en dan wat dan was dan de dan belangrijkste les die je van hem leerde? Poeh. Nou, in de, in de beginjaren wees Hans mij iedere avond op mijn toontje. Oh ja. Hans heeft ook heel vaak gezegd: ga nou eerst eens. De Eerste winst zit hem in gewoon praten op het ja, podium. Inderdaad. En niet nou, ik was van de week was ik bij de bakker en toen gebeurde er van alles. Ik was een soort radio-DJ. Maar was je ik... doet het nu nog steeds. Oh, <laughs> ik, In mijn enthousiasme sla, ik ik bijna. sla je bijna de fles water ja. van de tafel. Ja, ik doe het nu nog steeds. Ja. Dus, maar dat is ook, ik, ja, ik ben daar gewoon ook nog niet uit. Nee. En, of je durft het uh, nog niet. Of ik durf het nog niet. Nee. Dat is ook, dat is wel echt mijn. mijn uh, dat zijn grote stappen. Ik moet meer durven. Ja. ja en tot die tijd. Uh, moet ik genoegen nemen met nominaties in plaats, van, in plaats van met prijzen? Nee, ik moet absoluut nog, nog veel meer leren uh, mezelf zijn. En, en, uh. Maar dat is ook omdat ik gewoon ook naast het podium nog steeds niet helemaal weet wie dat is. Ja, dat weet je toch nooit. Nou, Ronald Goedemond heeft een keer gezegd, het duurt zeven jaar om te ontdekken wie je bent op een podium. En daarna ben je het weer zeven jaar kwijt. Oh ja, dus het zou kunnen dat ik nu in de laatste twee jaar zit waarin ik het kwijt ben en dat ik dan daarna vind ga je het weer terugvinden. Dan heb ik mezelf weer of zo. Ja. Maar in het echte leven weet je ook niet wie je bent. In het echte leven ben ik uh, ook nog wel zoekende. Ja. ja. Ja. Maar je hebt ook erectie uitdagingen. Dat <laughs> zit sowieso niet heel. Dat staat toch tussen jou en je. Nee, ja, god, nee, nee, ja, ik, nee, ik ben nog steeds wel, wel zoekende. Ik weet niet zo goed wat ik, uh, wat ik wil en wie ik wil zijn en waar ik heen wil. Nee. En dat, zo, dat is ook moeilijk, omdat op het podium wordt eigenlijk... Um, ja, het is toch wel prettig als je weet wie je bent om daarmee te kunnen spelen. Je kan, natuurlijk pas, je kan pas aan de slag met dingen die je onder controle hebt. Is dat zo? Ja, toch? Je kan toch ook vertellen over dat je dingen niet onder controle blijft? Ja, maar dat, dat kan je... Dat kan je toch pas op het moment dat je daar... Wat ik al zei, comedy is pijn plus tijd. Als ja. je daar meteen mee aan de slag gaat op een podium... Dan, dan is dat nog... Maar... En ik, vind iemand, ik vind kijken naar iemand die zoekt en twijfelt... vind ik heel interessant op een podium. Maar ik wil wel weten dat diegene uh, daar controle over heeft of zo. En, en de zoektocht en de twijfel die ik, die ik in de realiteit heb... Die, die heb ik nog steeds niet onder controle. Maar dat is toch wat anders dan... Die zoektocht op het toneel laten zien. Controle in het echte leven is toch iets anders dan controle hebben in je vak? Uh, ja. Ik snap niet wat je zegt. <laughs> ik ook niet Nee, ik snap het wel nee, kijk, als ik, als ik, zeg maar, want ik ben dus nu uh, Ik ben redelijk, redelijk eenzaam en alleen In, in de realiteit ja, zeg maar, ja. zo, zo, zo voelt dat uh, Daar kan ik op het podium mee spelen En over praten En, en uh, verhalen over vertellen En grappen over maken Omdat ik dat in de realiteit heb geaccepteerd of zo. Ah, of Omdat ik de controle ja. heb over ja, controle is in dit geval niet het goede woord, maar ik weet... Oké, okay, ik voel me soms alleen. Ik ben soms uh, zoekende, ik ben soms eenzaam. Ja. Okay. Dat ja. die, is oké. Dat mag er zijn. Daarom kan je er op het Daarom kan ik er op praten. het podium over Aha, praten. Ja, ja, ja, ja. Als ik nog steeds helemaal zo... helemaal janken en, en moeilijk en... Ja. Uh, als, als ik dat niet aanga, als ik dat niet onder controle heb... kan ik op het podium kan ik daar zeker niet mee. Nee. Niet mee dealen. Nee. Ja, want anders wordt het therapie. Oh Ja. Dat is een mooi gezicht. Dank je. Dus ik mag zo vaak mogelijk het over jouw erectie problemen, problemen hebben. hebben. Want dat heb je dus al geaccepteerd dat in is... het echt leven. Daarom nou, kan je Niet alleen geaccepteerd, op, opgelost, dat is niet meer. <laughs> dat is voor mijn lul was eraf. Dank u wel voor het luisteren naar deze pep talk. Mijn volgende peptaak is met gast Ilko Smits, die geen cabaretier is, maar acteur. Oeh.